Leerlingen van groep 8 moeten hun advies voor de middelbare school... pas weer krijgen als de resultaten van de eindtoets bekend zijn. Dat vinden de regeringspartijen. Nu krijgt een leerling voor de eindtoets advies. Als uit de uitslag van de eindtoets toch blijkt... dat een kind een hogere opleiding aan kan... kan het advies worden aangepast. Maar volgens D66-Kamerlid Van Mene... worden in de praktijk vaak alleen de schooladviezen van leerlingen... met mondige, hoger opgeleide ouders naar boven aangepast. DutchPet militairen doen aangifte tegen het ministerie van Defensie... omdat ze in de jaren negentig onbeschermd zouden zijn blootgesteld aan giftige stoffen. Dat gebeurde in Bosnië. Ze klagen het ministerie aan voor mishandeling en poging tot zware mishandeling... meldt het programma 1Vandaag. Het hoofdkwartier van DutchPet was gevestigd in een oude accufabriek in het dorp. Volgens de militairen lagen er chemicaliën, asbest en een vat met de waarschuwing nucleair erop. Het ministerie zegt dat er geen onverantwoord risico is genomen. Ajax-supporters hebben vannacht de voetballers van Real Madrid wakker gehouden... door zwaar vuurwerk af te steken bij het Amsterdamse hotel waar de spelers logeren. Rond twee uur vannacht en half vier vannacht... zijn zeker twintig vuurwerkbommen en vuurpijlen tot ontploffing gebracht... bij het Okura Hotel. Volgens een omwonende gingen in veel hotelkamers de lichten aan. De politie is ingelicht over de knallen. Real Madrid speelt vanavond tegen Ajax in de kwartfinale van de Champions League.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 The dirt under me, yeah. Going to shake all the way in the dirt under me, yeah. Going to shake, the away in the dirt, yeah. Going to shake, fold away in the dirt, yeah. Going to shake, fold away in the turd, yeah. Going shake, fold away in the dirt.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 Antwoord heeft het.